heb, voor ik met vakantie ging, een voorstel voor een nieuwe systematiek op jullie bureaus gelegd. Uh, het bevat behalve die systematiek een overzicht van alle ongeveer 800 publicaties die we tot nu toe hebben aangekondigd. Ja. Ieder met een beknopte samenvatting. En drie voorbeelden van een register, van beknopt tot heel uitvoerig. Ik ga vandaag beperken tot de systematiek. Als we het erover eens worden, bespreken we het register met muziek en markt erbij. Kan iedereen, iedereen zich daarin vinden? Niemand bezwaar? Dan neem ik aan dat jullie het ermee eens zijn. Uh, de systematiek dus. Wat voor jullie ligt, is een voorstel. Uh, het geeft een heel andere inhoud aan het vak dan de systematiek waarmee we tot nu toe gewerkt hebben. Ik heb daarvoor de publicaties die de afgelopen jaren op ons terrein verschenen zijn als uitgangspunt genomen en geprobeerd om op grond daarvan een coherent systeem te maken dat de hele cultuur omvat en waarin de gezichtspunten van waaruit die gestudeerd kan worden allemaal tot hun recht komen. Dus ook de gezichtspunten die intussen in mijn ogen verouderd zijn. Als het goed is, krijgt ons vak hiermee een volwaardige grondslag waaraan we ons bestaansrecht kunnen ontlenen. Met de vorige systematiek kon dat niet meer. Nou, ik stel voor dat we daar eerst in zijn algemeenheid over praten en vervolgens de punten waarop dit nieuwe systeem afwerkt van het oude stuk voor stuk behandelen. Waarbij natuurlijk ook nog aanvullingen mogelijk zijn. Um, wie wil wat zeggen over het voorstel in zijn algemeenheid? Niemand? Moet ik daarop opmaken dat iedereen het met dit voorstel eens is? Ik dacht dat we hadden afgesproken dat wij de trefwoorden uit het systeem zouden halen en dat jij ze alleen op een rijtje zou zetten. Ja, maar toen ik een proef nam, merkte ik dat we dan vastliepen. Maar dat hadden we toch niet afgesproken? We hadden afgesproken dat er een uh, register zou komen. Ja, maar niet zoiets. We hadden het eerst moeten afspreken. Uh, wat hadden we dan moeten afspreken? We hebben niet afgesproken dat er een systematiek zou komen. Als je dat had voorgesteld, was ik tegen geweest. We moeten prioriteiten stellen. Het is een voorstel. Je kunt alsnog tegenstemmen. Ach, dan worden we toch gewoon platgeluld. Als jij zoiets voorstelt, dan druk je dat toch gewoon door. Hoe bedoel je? Oh, dat zegt toch helemaal niks, zo'n voorstel. We hadden eerst een principebeslissing moeten nemen. Nu zadel je ons gewoon weer op met een hoop werk waarom we niet gevraagd hebben. Ik zadel jullie helemaal niet met werk op. Ik heb het werk gedaan. Jullie hoeven niets meer te doen. En ik heb het werk gedaan omdat ik merkte dat het niet ging zoals we hadden afgesproken. Maar had je dat toch wel eerst in de vergadering kunnen brengen? Dat breng ik nu in de vergadering. Eerder kon niet, omdat ik in de verste verte niet wist of het me zou lukken. En als we nou eens tegen waren geweest... Waarom zou je tegen zijn geweest als ik het werk doe? Omdat we onderzoek moeten doen. We moeten prioriteiten stellen. Straks worden we opgeheven omdat we geen prioriteiten hebben gesteld. Als we worden opgeheven, dan worden we opgeheven omdat we geen vak hebben. Ach wat, dan heeft niemand toch een vak. Bovendien doen we onderzoek. Wat hier voor je ligt, heb ik in mijn vrije tijd gemaakt, in de avonduren... Dus er is geen uur onderzoekstijd verloren gegaan. Maar je denkt toch niet dat ik ook nog in de avonduren ga werken? Dat hoef je ook niet te doen. Het ligt er. Jij hoeft helemaal niets meer te doen. Minder dan wanneer we een trefwoordenregister hadden gemaakt. Had je dat eerst ter discussie moeten stellen? Ik stel het nu ter discussie. Ja, nu! Nu we niet meer terug kunnen. Je kunt terug. Het is een voorstel. Dat heb ik nergens gelezen dat het een voorstel is. Er staat... Um, um, maar betekent dat dan dat jullie Maarten ondemocratisch handelen verwijten? Hier staat het. Hier staat het? Laat maar, interesseer interesseert me niet. Dan lijkt het me het beste dat we de vergadering maar opheffen. Ik zal er nog eens over nadenken wat er nu moet gebeuren. Hm. Begrijp jij hier iets van? Nee, ik begrijp er ook niets van. Terwijl ik God Bert het al het werk uit hun handen heb genomen. Het is zien. Toen jij met vakantie was, is ze dagenlang bezig geweest. Sjitske en Gert op te stoken. Precies als de dood dat de tijd voor haar onderzoek in gedrang komt. Verdomd stom. Als je uh... werk geen grondslag heeft. dan valt er toch niets te onderzoeken? Dan even ze je gewoon op. Je moet maar eens met haar naar bed. Uh, maar dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen. Wat is er? Is er iets? Ik ben verbesterd. We hebben het er nog eens over gehad, maar als de anderen dat register niet willen maken, dan doet de documentatie het toch. Wie zijn dat? Lien en ik. Dat is heel aardig. Het is toch ons werk? Hoe hadden jullie dat dan voorgesteld? Nou, gewoon, zeg jij. Um, we wilden je voorstellen dat wij de twee nummers van de vijfde jaargang in je systematiek inpassen... Mm -hmm. en dat we dan met jou bespreken wat we niet begrijpen. En de rest van de afdeling dan? Nou, ja, die leggen we dan gewoon het resultaat nog eens voor. Dan kunnen ze kiezen wat ze het liefste hebben. Hm. Ik vind het een mooi voorstel. Mag ik er nog eens over denken... Eerste nummer van de 15-jarige is toch nog niet verschenen. Het, het is ook omdat we het jammer zouden vinden als je al dat werk voor niets had gedaan. Want het lijkt ons een mooie systematiek. Dat zou ik ook jammer vinden. Ik moet er alleen nog even over denken wat de consequenties zijn. Nou, dan gaan we maar weer. Dag Maarten. Dag Halt. Joop en Lien hebben aangeboden om het register af te maken. Dan heb je meerderheid. ja. Dus dan zou ik dat maar aannemen. Hm. Fijn dat je gekomen bent. Even een applausje voor ons bestuurslid, uh, mannen. Morgen. Stonden jullie er al lang? Een minuut of tien? De trein had vertraging. Door nu rechts. Ja, met die links. Hoe laat bent u nu opgestaan? Kwart over zes. Meneer Koning, die foto's die u toen samen met meneer Botermans in Zuid-Limburg hebt gemaakt... ...hebt u daar nog de gegevens van? Ik ben bezig ze in te schrijven. Heeft Botermans die niet? Hij zegt dat, dat u ze heeft. Ik dacht dat hij ze had. Maar ik zal eens kijken. Anders maak ik er wel wat Bent u nu alweer aan een nieuw boek begonnen? Dit boek is nog niet eens verschenen. Nee, wat kon zijn? Hoe ver is het nou? We zijn bezig met het invoegen van de illustraties. Is dat leuk werk? Ik vind het wel leuk werk. Let op. Aan je rechterhand achter de spoorlijn... ...het kasteel Je kunt nog net de toren zien. Daar weet jij nog wel een mooi volksverhaal over, niet Maarten? Mooi van dat is literatuur. Weet ik wel. Maar dat doet het toch niet toe? Als het maar leuk is. Die juffrouw die al die mannen de vijver inlokt. Prachtig vind ik dat. Wat vond nu het, het leukste aan het schrijven van dat boek? Uh, het archiefonderzoek naar de 16e en 17e eeuwse kaarten. Ja, dat is mooi materiaal. Dat ook, maar, maar vooral omdat je je op zo'n archief zo veilig voelt. Je zit daar, je hebt een alibi, niemand die je wat kan maken. Daar rust echt de hele wetenschap. En weer rechts, kasteel Middachten. Even wat Piet. dan kunnen we de oprijding kijken. En nu direct rechts. En, wat zeggen jullie daarvan? Hebben we die boerderij al genomen? Ik zou het niet weten. Is het niet geweldig? Hoe oud zou die zou zijn, denk je? Midden 19e eeuw. En waar zie je dat nou aan? Ik zie het niet. Ik weet het, omdat de boerderijen en deze steen pas in het midden van de vorige eeuw versteend zijn. En ik zie geen sporen van vakwerk. Tjoebaai. Kun je het ook niet aan de baksteen zien? Het is een 19e eeuwse steen. Maar nou moet je ook weten hoe het er hier toen uitzag. Eén grote watervlakte. Bij winterdag dan, maar soms ook wel. En nog eerder was het de moerasbos. Als we vanmiddag in het Vraag in de Veen zijn... moet je maar eens goed om je heen kijken... dan kun je je daar nog een voorstelling van maken. Dat zijn dingen die moet je weten. Dan wordt het pas echt interessant. En hoe moesten die boeren dat dan doen? Oh, kijk maar eens naar die boerderij. Als je goed kijkt... zie je dat die op een bult ligt... Zie je dat? Nee. Nou, ga eens op je hurken zitten. Kijk, als je nou kijkt naar dat prikkeldraad, dan zie je het. Leuk. Ja, ik zie het. Ja, maar veel is het niet. Dat hoeft ook niet. 30 centimeter was soms al genoeg uitgekiend. hè? die boeren, die zijn zo gek nog niet. Nee, die zijn niet gek. Ja, ja daar weet jij van mee te praten. Toen vertellen ze een verhaal. Een verhaal? Ja, uit je veldwerkervaringen. Dat heb ik zomaar niet bij de hand, Wim. Oh straks dan. Bij de maaltijd. Het vragende veen is een zogenaamd komveen. Het ligt enige meters lager dan de omgeving en is de afgelopen 10.000 jaar gevuld met verschillende lagen. Als u hierin zou gaan zonder gids, dan kwam u hier niet levend meer uit. Zijn daar voorbeelden van? Daar zijn voorbeelden van. U moet het kennen, maar als u vlak achter me blijft één voor één, dan kan u niks geschieden. En hoe weet u de weg dan? Dat zie ik aan de planten. Waar u nu loopt is veenmos. Het drijft op het water. Daaronder kan het een paar meter diep zijn. Oh! Ja, daar heb ik u nu voor gewaarschuwd. Het <lacht> veen had bijna een nieuw slachtoffer gemaakt. Bent u erg nat? Nogal, maar ik heb gelukkig nog een boek bij me. Had u erop gerekend? je moet altijd overal rekening mee houden. U staat erop. Om de waarheid te zeggen, wist ik dat u er door zou gaan. Wist je dat dan? Het is een geëikt grapje van de gidsen. Hij zei tegen me dat de derde in de rij er geheid ging. Daarom ging ik voor u. Dat is heel zorgzaam. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Ik zou het je kwalijk genomen hebben als ik verdronken was. <lacht> Overigens kun je wel je, jij tegen me hebben. Als je dat kunt, tenminste. Ik denk dat ik dat wel kan.